Vijf uur. Freddy van Tijn met het NOS-journaal. Het kabinet moet kijken of er een minimumprijs voor vliegtickets kan komen. Een meerderheid van de Tweede Kamer wil dat uit vrees voor een prijzenslag tussen luchtvaartmaatschappijen met spotgoedkope tickets. Het instellen van een verplichte minimumprijs zal ook het milieu en het klimaat minder schaden, denken onder meer de regeringspartijen D66, ChristenUnie, CDA en een aantal oppositiepartijen. Een ticket mag niet goedkoper zijn dan de optelsom van verplichte luchthavengelden, belastingen en andere heffingen op de tickets. De Europese Unie opent morgen de grenzen voor reizigers van 14 niet-EU-landen, waaronder Australië, Canada en Thailand. Groot-Brittannië, de VS, Rusland, Brazilië en India staan daar niet op. De lijst is gebaseerd op de landen die volgens de EU relatief coronaveilig zijn. Er is de laatste dagen uitgebreid over die lijst onderhandeld door de EU-lidstaten. CDA-Tweede Kamerlid van, Martijn pardon, van Helvert trekt zich terug als kandidaatlijsttrekker. Vicepremier Hugo de Jonge, staatssecretaris Mona Keizer en Kamerlid Pieter Omtzigt zijn nog wel in de race. Van Helvert zegt dat hij veel steun heeft gekregen, maar dat hij constateert dat de verkiezingen toch tussen de andere drie zullen gaan. De CDA-leden kunnen stemmen tussen 6 en 9 juli. Het aantal coronapatiënten op de IC is nu 29, drie minder dan gisteren. Het aantal geregistreerde sterfgevallen is het afgelopen etmaal met zes gestegen. In totaal zijn er nu 6113 coronadoden geregistreerd in Nederland. Vanaf nu geeft het RIVM alleen nog wekelijks een update. En in het openbaar vervoer wordt vanaf morgen strenger gecontroleerd op mondkapjes. Vanaf morgen mag iedereen weer met het openbaar vervoer. Op 1 juni werden mondkapjes al verplicht gesteld. Sinds die tijd kregen de meeste mensen die geen kapje hadden een waarschuwing. 120 mensen kregen een boete. Het weer, vooral in het zuiden regen, veel wind en een graad of 20. Morgen eerst regen, smiddags klaart het op en dan is het ook een graad of 20. Dit was het NOS-journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. Op de A10 knopen Nieuwe Meer, Meer Een kwartier vertraging bij Lansmeer na een ongeluk. En richting knopen Nieuwe Meer. de rijden bij knooppunt Amstel. Ook daar is een ongeluk gebeurd. De rechte rijstok is dicht. Vanaf knooppunt Koenplein naar knooppunt Amstel. Een kwartier vertraging vanaf Amsterdam, Slotermeer. Tot zover de verkeersinformatie.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 De bekende single van deze groep Elfvio is Forever Young. En dit is een plaatje afkomstig van datzelfde album Forever Young. De single heet Sounds uh, Like a Melody.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 Ouwe ouwe. Volume op 10, ja, daar komt hij aan. Dat is die Springfields. Als het goed is, komt hij aan. Verkeerde knopje. Ja, knopjes. Ja, en ah, dan krijg je dat ja, ook ja. weer ja, goed, het Dat is die Springfields. Ja.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 We hopen natuurlijk meteen op een uh, overwinning voor onze eigen te stappen. Dat zou een mooi begin zijn, Albiton. Jij bent ook een uh, lekker social minister. Daar, daar, uh, daar doen we het voor, toch? Ik een podiumplek. Voor een podiumplek, voor een podiumplek. nou ja, gewoon gewoon winnen. Oostenrijk is zijn uh, baan, hè? De Red Bull Ring is dat, dus... Uh, Oud nieuws, was vorig jaar. <laughs> dat, dat, dat, dat moet ik. En het jaar daarvoor ook, trouwens. Klopt. Dus, oké, okay, nou, zet daar een kwartier van de week. We hebben Rex in de aanbieding, maar eerst gaan we wat vooralstalige muziek voor je draaien. Ik was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 Ik ga Uh, speciaal voor uh, collega Fred Heij. Voordat je gaat, inderdaad, de nieuwe single van uh, Ben Kramer was dat. We gaan op naar het uh, gedicht van de dag. Steeds, oh, oh, steeds als je me aankijkt. Het kind van de maan. Het kind van de maan. Ja. Nou, van het kind van de maan... gaan we naar Steeds Als Jij Mij aankijkt. En dan hebben we het over het gedicht van de dag. Het is weer een hele mooie. Komt-ie aan. We lopen hand in hand... over het strand. We laten stappen na... daar... daar in het zand. Wij samen met z'n twee... zo heel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 Samen met z'n twee, zo heel alleen. We lopen uren lang, maar nergens heen. We staan heel leven stil. Dus kijk me aan. Ik wil de hele dag hier blijven staan. Dit is een fijn moment. Samen met jou. Jij bent waar ik van droom, mijn ware vrouw. Want liefde, steeds als jij me aankijkt, voel ik mij weer En word betoverd door jouw liefde lang.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 Maar dat soort interviews kan je beter aan het eind van zo'n dag doen, hè? Ja. Ik bedoel, dan uh, want die zitten toch tot na te malen. Dat gaan we nu ook wel doen tijdens ons werkoverleg. Maar goed, nee, het was een, uh, was een, een verhelderend gesprek uh, met Maureen. Ja, zo is Maurice. dat. Maurice. Oh, volgende week is volgende week. Uh, dan zijn we er weer op zaterdagmiddag tussen twee uh, en, uh, ja, en vijf. Vanna... En voor wat betreft uh, de zondag hebben we heel even pauze. Ja, dat nee, klopt. Maar de zondag gaat gewoon door hoor. Ja, want wij gaan racen. Wij gaan racen en, gaan en uh, gaan racen. Jaap Koper en uh, Jelmer Koper die gaan het programma overnemen. Voor zover ik begreep. En vanavond uh, van 6 tot 9 hebben we nog uh, ZFM Pakt Uit. Collega Thomas de Jong en Patrick van Buringen. Dus blijf luisteren naar uw enige echte lokale zender ZFM Zandvoort. En wij zeggen fijne zondagavond, bedankt voor het luisteren en tot volgende week. Dag, doei doei!